zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. 125 jaar oud, het Koninklijk Concertgebouw en het bijbehorende orkest. Vanavond is het jubileumconcert en het mag wat kosten, hoort u straks. Verder in het NWS Radio 1-journaal uiteraard. Aandacht voor de terughaalactie van 50 miljoen kilo vlees. Na het NWS-journaal met Mark Visser. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat de afgelopen twee jaar 50 miljoen kilo verdacht rundvlees in de handel is gekomen. In het rundvlees is mogelijk paardenvlees verwerkt. Omdat de herkomst van het vlees niet duidelijk is, kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. Vlees is verkocht aan 130 Nederlandse afnemers en die moeten het vlees traceren en uit de schappen laten halen als het nog niet is opgegeten. Er zijn geen aanwijzingen dat er een gevaar is voor de volksgezondheid, benadrukt de Voedsel- en Warenautoriteit. Honderden automobilisten hebben ten onrechte een boete gekregen op de A2... op de dag dat de zomertijd inging. Tussen Amsterdam en Utrecht was de klok van het trajectcontrolesysteem niet aangepast. Op dat stuk snelweg mag je na zeven uur s avonds 130 km per uur rijden. 1100 automobilisten deden dat ook... maar de klok van het trajectcontrolesysteem stond nog op de oude tijd ingesteld. De mensen die een boete hebben gekregen hoeven die niet te betalen... zegt het Centraal Justitieel Incassobureau.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 Patiënten moeten een gespecificeerd overzicht krijgen van kosten... die bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut zijn gemaakt. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer toegezegd... dat ze dat in 2014 geregend wil hebben. De Tweede Kamer had gevraagd om duidelijke kostenoverzichten... omdat patiënten op die manier kunnen helpen... om fouten en fraude in de zorg op te sporen. Ze weten zelf vaak het beste of ze een MRI-scan hebben gehad... en of zij drie of tien keer bij de fysiotherapeut zijn geweest. ING is aan het eind van de ochtend opnieuw aangevallen door cybercriminelen. Die voerden volgens de bank een DDoS-aanval uit... waardoor de servers overbelast konden raken. Deze aanval kon snel worden afgeslagen, zegt ING. Wat wij hebben gedaan is uh, verbetermaatregelen doorgevoerd. En dat zorgt ervoor dat ja, de aanval zowel gisteren als vandaag... Uh, vrij snel gepareerd kunnen worden... en dat de systemen weer snel uh, bereikbaar en beschikbaar zijn.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 Italiaanse aanklagers hebben kapitein Schettino... en vijf andere bemanningsleden aangeklaagd voor doodslag. Of het tot een rechtszaak komt, moet de rechter nog beslissen. Het Louvre in Parijs is vandaag niet opengegaan vanwege een staking. Supposten en andere museummedewerkers vinden... dat er te weinig wordt gedaan tegen zakkenrollers. Het Louvre is het best bezochte museum ter wereld. Normaal komen rond deze tijd van het jaar dagelijks 30.000 bezoekers. De semi-klassieker de Brabantse pijl is gewonnen door Peter Sagan. De Slovaak versloeg de Belg Philippe Gilbert in de sprint. De Belg op Jörn Leukemans eindigde als derde. Toen besluit het weer, vooral in het zuidoosten. En Oosten valt een enkele bui. Vannacht en morgen gaat het vanuit het zuiden regenen. Overdag breekt soms de zon door. De temperatuurverschillen zijn groot. 15 graden in Limburg en slechts 6 op de Wadden. De verkeersinformatie, Wijnand Swaan met ANWB. dagelijkse files die lossen nu razendsnel op. Bij Amsterdam is de spits sowieso al voorbij. Bij Utrecht is relatief nog de meeste vertraging. Een enkele file valt op. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en E-wijk 7 kilometer. heeft te maken met werkzaamheden. En de N65 van Tilburg naar Den Bosch, tussen Helvoort en Vught 4 kilometer. Na een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Wijnand Zwaan, dankjewel. Zo direct dus zoek toch naar het vlees.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 Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren Rabobank. Voorsprong boeken: kijk voor Accountview Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. 7 over 6, goedenavond. De zoektocht is begonnen naar 50 miljoen kilo rundvlees, mogelijk vermengd met paardenvlees. Er zijn geen aanwijzingen dat er iets aan de hand is met de volksgezondheid, maar... Omdat wij niet kunnen aantonen waar het vlees vandaan komt, de herkomst niet duidelijk is, daarom zeggen wij dit is niet geschikt voor menselijke consumptie. Zegt Benno Brugink woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit. Dat vlees dat werd door een Nederlands bedrijf verkocht via twee groothandels. Dat was in 2011 en in 2012 in Nederland en ook in andere Europese landen. De administratie van het bedrijf deugde niet. Vandaar dat heeft gevolgen met als grote vraag nu waar is dat vlees terechtgekomen. Voor een eerste reactie klopte Jeroen de Jager aan bij bioboerderij Het Geertje in Zoeterwoude. Waar toevallig net een kalfje werd geboren. Ik zie dat de koe vrij rustig is, want er staan nog de herkamer bij van. Dus uh, dat is, is uh, heel relaxed. Hoe lang kan dat nog duren? Binnen, binnen een half uur wordt geboren. Dan help ik even. En dan wordt... En hier bij die ja. koudie staat de kalven, staan mensen ja. te kijken. 50 miljoen kilo rundvlees gaat worden teruggeroepen. Heeft u daarvan gehoord? Nee, daar heb ik niet van gehoord. Net nee. bekend geworden. Oké, okay. nee, ik heb er niet van gehoord. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, dat vind ik zonde van het vlees. En van de stal, waar uh, zometeen dus dat Kalf geboren gaat worden, even naar de winkel hier op de Biologische Boerderij. Ik ben uh, Wim van Rijn van Boerderij Het Geertje, in Zuttewoude. En u verkoopt vlees? Ja, u verkoopt hier, vlees. in de vriezer. Ja. Wat zien we? Verse rund, ja. worst. En dan zie je Pure Grace staan. Dat is Pure Grace, dat is uh, alleen grazen. Dus dat is rundvlees vanuit gras. Okay. Niet vanuit krachtvoer, maar vanuit gras. En weet u nou van dit lapje vlees waar het vandaan komt? Ja. Dit weet ik waar het vandaan komt, ja. Dit gaat terug naar uh, de organisatie van Pure Grace. En die weten precies uh, wanneer die geslacht is. Uh, bij wie die groot geworden is. En ook wat het dier gegeten heeft, waar die gewijd is. Hoe kan het dat u hier die administratie uh, wel in orde denkt te hebben? Ja. En dat het op die andere schaal... Net bekend geworden, 50 miljoen kilo rundvlees. Vanwege slechte administratie weten we niet waar het vandaan komt. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat dat misgaat, ja, dat weet ik niet goed. kan het ook niet goed begrijpen. Het nee. zou ook... moeten werken eigenlijk. Ja, het zou moeten werken, absoluut. Ja. En dan, uh, uh, het, maar aan de andere kant, als die, als die miljoenen kilo's vlees teruggehaald worden... en weer gedumpt worden bij wijze van, dat vind ik ook schandalig. Dus u? Kant, het is ook zo, de organisatie is zo, als dat niet klopt... Dan, uh, dan, uh, ook als het vlees goed is, het maakt niks uit. Dan wordt het bewijzen van spreken, omdat het niet helemaal klopt... wordt het zomaar gedumpt. Terwijl het zou... gewoon eetbaar is. Ja. Ja, ja! ja! De regels zijn wel heel slecht. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dus uh, het moet kloppen, dat is één. Maar hoe je er dan verder mee omgaat, ook dat is een tweede. Dus ik weet maar God niet wat het nieuws is, ik weet maar God niet wat de reden is. Maar uh, daar moet wel goed mee omgegaan worden. Dat vind ik wel, anders ja. heb, je, heb je een ander soort schandaal. Ja, wij eten al eigenlijk gedeeltelijk vegetarisch. En uh, ja, ik probeer biologisch rundvlees te halen. Of uh, ja, varkensvlees eet ik ook al niet meer eigenlijk. Dus... Uh, ja, wij, uh, ik vertrouw het ook allemaal niet meer zo, hoor. Er is zoveel aan de hand elke keer. Dus uh, ja, wij, uh, wij gaan er wel voor, voor biologisch vlees in elk geval. Een instemmend geluid van de koeien al daar in Zoeterwoude. En de reden, die is bekend, die vindt u ook bijvoorbeeld terug in de brief... die de autoriteit heeft verzonden naar de bedrijven op onze site. Een groter verhaal daarover, nos.nl. De Nederlandse koopvaardij klaagt al tijden dat de marine Nederlandse schepen in de Golf van Aden onvoldoende beschermt tegen somalische piraten. Ze willen particuliere beveiligers inhuren, maar dat mag niet. Het kabinet stond tot nu toe op het standpunt dat de marine voldoende bescherming biedt. Maar vandaag zette minister Hennis van Defensie de deur voor particuliere beveiligers op een kier. In een Kamerdebat over de piraterij beloofde ze een onderzoek. Wat we aan het bekijken zijn is of er grenzen zijn aan het inzetten van onze militairen... als het gaat om de bescherming van koopvaardijschepen, Dus de teams die aan boord gaan van de schepen zelf. En um, wat we nog meer voor de reders kunnen doen... om aan de volledige vraag van de reders tegemoet te komen. Uw voorganger, minister Hille zei altijd... particuliere beveiligers aan boord van koopvaardijschepen, dat moeten we niet doen, want de zwaardmacht is aan de overheid. Stapt u daar dan van af? Nee hoor, zeker niet. Het zijn ware woorden. Zwaardmacht uh, ligt bij de overheid... Wat wel van belang is, is dat we alle reders bescherming kunnen bieden. En als uit het onderzoek blijkt, ik loop nu niet op de conclusies vooruit... maar als blijkt dat eh, Defensie niet aan de volledige vraag van de reders tegemoet gaat komen... en dat gaat verder dan het enkele feit de kosten van de militaire inzet... dan wil ik wel kijken naar hoe we dat eh, kunnen reguleren voor private beveiligers. Maar het militaire concept overboord zetten, daarvan is geen zinspraak. U zet de deur wel op een keer? Nee, ik kijk heel goed naar de belangen van onze koopvaardij. De internationale positie van onze koopvaardij. De ontwikkelingen in andere EU-lidstaten, maar ook landen buiten de EU... waar steeds meer ruimte wordt gegeven aan de inzet van private beveiligers. Dat is een ontwikkeling die je echt wel uh, moet willen blijven volgen... en daarvan ook de consequenties onder ogen zien... als blijkt dat wij aan de Nederlandse reders uh, niet tegemoet kunnen komen. Het mag officieel niet, maar de praktijk leert dat reders al op grote schaal... gebruik maken van particuliere beveiligers. Dat is in strijd met de wet. Uw collega Opstelt heeft wel eens gezegd, daar moeten we tegen optreden. Doet u dat ook? Ja, dat is een uh, goede vraag. Het is heel moeilijk om daar vat op te krijgen. Het is wel op dit moment onderwerp van gesprek. Uh, om te kijken wat we hier aan kunnen doen. Want ook de raeders hebben uh, hun verantwoordelijkheid uh, te nemen. Uh, en vooralsnog gaat er niets fout. Maar als blijkt dat een reder die de wet aan het overtreden is... in de problemen komt en er vallen doden, dan is het hek natuurlijk van de dam. Dus ik doe ook een beroep op de raeders om zich verantwoordelijk te gedragen. Klinkt toch een beetje als een uh, typisch Hollands gedoogbeleid. Nee, zeker geen typisch Hollands gedoogbeleid. Maar de reders bellen bij mij niet aan op het departement... om te vertellen dat ze de wet aan het overtreden zijn. Wel zijn we aan het kijken... hoe kunnen we die rechtshandhaving nu verder vormgeven. Minister Hennis van Defensie... in gesprek met verslaggever Wilco Bam. Wijnand Zwaan... Oh, we gaan eerst wat anders doen. We blijven in Den Haag. Nee, dat hebben we net gedaan. Krijg ik in mijn oor te horen. We gaan gewoon naar de file. Naar de file. Wij hadden waar een beetje verwarring. Ja, ja hopelijk ik ook. <laughs> nou, maar de spits is heel overzichtelijk, Tim. Dat scheelt. Nog een paar dagelijkse files die wat langer zijn. Maar voor de rest is de avondspits echt nagenoeg voorbij. Uitzonderingen zijn de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkem nog 6 kilometer langzaam rijden. En net zo eentje op de A50 van Arnhem naar Os. Voor Knoopend Eenwijk 6 kilometer. En dat zijn de files in Nederland. We gaan even naar België, want Josephine Trehi, je bent weer terug in Nederland, hè? Hasseldonk. Oh, gelukkig, want we hadden even gebeld met onze correspondent in Brussel. Joris, die zei dat er een file stond op de E19 bij Sint-Job in het Goor. Heb je er last van gehad? Nou ja, op de heenweg wel, op de terugweg viel het mee. Maar nu inmiddels weer terug in Nederland inderdaad, bij Hazeldonk. Gelukkig Waar het want... lekker druk is, hè, rond etenstijd. Ja, en we zeggen, je bent natuurlijk daar in België. Hebben we hebben al eerder gehoord Tom, dat er gedoe is over een plan van de Belgische regering. Die wil uh, dat de Nederlanders gaan betalen om door België te rijden. De ANWB is er tegen. Je hebt vanmiddag al bij dat uh, frietkot uh, wat meningen gehoord. Bij Sint-Job in het gehoor. Hoe is het nu daar bij Hazeldonk? Ja, het is druk hier. Veel Nederlanders, maar ook veel Nederlanders die niet in Nederland wonen. Ik woon in België, maar ik ben Nederlands. Oké, okay, heeft u gehoord van die plannen dat we moeten gaan betalen voor het rijden in België? Nee, niets van gehoord, nee. Hoe vaak gaat u op en neer? Ik denk wel dagelijks één keer. Want u werkt in Nederland? Ja, klopt. En waarom woont u in België? Omdat het goedkoper is als Nederland. De overheid is nou wat soepeler, met alle kosten en belastingen. Nederland is ondertussen gewoon een gek in huis geworden. Maar daar gaat dus verandering in komen als u moet gaan betalen? Nou, die 200 wegen niet op tegen in Nederland wonen, want dat is nog veel duurder. Maar wat vindt u van het plan? Ik vind het een slecht plan. Waarom? Het is Europa. Het is uh, één Europa, één wegennet, eenmaal kosten, wegenbelasting voor heel Europa. En zoals nu even eten in Nederland, dat uh, zit er dan niet meer in? Uh, nee, dat gaan we lopen, hè? Blijf aan die kant van de grens en dan gaan we lopen naar uh, Hazeldenk. Als we er betere wegen voor krijgen. Wat vindt u van de wegen nu in België? Heel Heel beroerd. En wilt u daar wel voor betalen? Ja, daar wil ik wel voor betalen. Want komt u nu uit België? Ja. Wat heeft u daar gedaan? Uh, bespreking. En u gaat wel vaker? Ja, regelmatig. Ja, ja dat wordt uh, flink dokken. Is dat zo? 100 euro terug? Ja, nou, het kan oplopen tot 200 euro per jaar. zoiets. Oké, okay, oké. Okay. Nou, als de werkgever betaalt, vind ik het niet zo erg. Dan krijg je een betere wegen. Hoor. Ja. Hier stapt een opa met een kleinzoon in een Belgische auto. Dag, mevrouw. Ik zie een Belgische auto. Ja, met de Nederlanders erin. Wat vindt u van het plan dat Nederlanders moeten gaan betalen om te rijden in België? Daar ben ik fel op tegen. Het is ook niet omgekeerd, het geval. En waarom bent u erop tegen? Omdat je de vrijheid moet hebben om je te kunnen verplaatsen waar je wilt. Nou, ik vind het niet zo leuk. Bij Ons hoeven ze ook niet te betalen. Dus, uh... Ze willen de wegen opknappen? Ja, dat moeten wij ook. Maar ik vind het niet eerlijk. Nou, ik moet zeggen, van, ik kan me ergens wel voorstellen dat het extra belast wordt. Maar inderdaad, als je snel ergens uh, doorheen wil op vakantie, is dat niet handig. Niet praktisch. Dus ja, dan ga je inderdaad al snel zoeken naar andere wegen als dat kan. Maar je gaat er ook weer niet honderden kilometers voor omrijden als dat niet nodig is. Belgen vast weer een leuke mop overmaken. Ja. <laughs> Nederland is omrijden. Ja, zoiets. Ja, dat denk ik wel. Die gaat geheid komen. Ja, nou, dat omrijden is dus pas echt uh, nodig vanaf 2016. Tot die tijd kunnen de mensen hun geld lekker hier uitgeven aan een hamburgertje of vlak over de grens aan een frietje. Dat is nog heel, heel, heel ver weg, uh, Josephine Trey. Hier Maar de commoties ontstaan vandaag en we gaan kijken of het er inderdaad ook van terecht komt. Dat tolvijet op de Belgische wegen. Dankjewel. Straks de klassieke muziek in het Concertgebouw. Eerst een ander klassiekertje van R.E.M. Losing My Religion. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk. Oh, life is bigger. It's bigger Just a dream. 1991, een oudje van R.E.M. Losing, Losing My Religion. R.E.M., een band die al lang niet meer bestaat. Geldt niet voor het Koninklijk Concertgebouw, geldt ook niet voor het orkest dat er speelt. Die zijn niet stuk te krijgen. Vanavond de viering van het 125-jarig bestaan gaat via een groot jubileumconcert. En dat wordt flink uitgepakt, hoor, met wereldberoemde solisten als pianist Lang Lang, bariton Thomas Hampson, violiste Janine Janssen. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest is dit jaar op wereldtournee waarbij zes continenten worden aangedaan. Vanavond dus een thuiswedstrijd. Aan de telefoon Nico. goede avond. Nico Schippers, Goedavond. Die hoor ik niet. Heb ik wel Martin Schippers? Ja, mij wel. Die heb ik wel. We gaan praten ja. met twee broers, allebei trombonist in het orkest. Wat is er met die Nico? Waar zou die uithangen? Ik heb geen idee. Nou, we gaan hem even bellen. Oh, oh. Nico... Nico's... Ik ben er inmiddels. Oh, u was gewoon even niet aan het luisteren? Jawel hoor, ik viel, ik viel weg op een of andere manier. Nou, Jullie zijn er allebei nu. U, u zegt okay. geen tweelingbroers, hè? Nee, we, nee. Zitten, we zitten acht jaar verschil. En wie zegt dit nu? Dit zegt Nico. En Nico is de oudste? <laughs> Die is de oudste, ja. klopt. En Martin, is Nico ook de beste? Ja, uiteraard niet natuurlijk. <laughs> nee, ik denk dat we... We hebben ongeveer dezelfde positie in het orkest, maar ik denk dat we niet veel heel verschillend. Ik bedoel, we, hebben, we zijn samen ook opgetrokken als uh, muzikant. Toen ik begon, uh, ben ik ook naast Nico begonnen. Hij was natuurlijk acht jaar voor mij uit. Dus uh, ja, we hebben het samen eigenlijk geleerd. Ja. En uiteindelijk ook heel toevallig uh, in hetzelfde orkest terechtgekomen. En dan zie je wel eens uh, dat de jongere broer dan de oudere broer gaat overvleugelen. Voelt dat ook zo, Nico? Hmm. Het, het, het gekke is, wij hebben, voor mijn plek hebben wij ook allebei auditie gedaan. En op dat moment was Martin uh, nog uh, in zijn studie. Ik had al een positie bij het Orkest. Dus op dat moment waren we even concurrent. En hij was ook ontzettend goed bezig op dat moment. Dus ja, nou, toen voelde ik wel eventjes uh, de hete adem van hem. Gelukkig heb ik toen gewonnen. En kwam het uh, <lacht> via jouw ik nog adem. Luister op de radio, op, ja. we laten nog uh, positie vrij. En nou ja, wonden boven wonden uh, zitten we nu naast elkaar in het orkest. Dus ik, is al u. ik heb het gevoel dat, uh, Martin, dat hier het, het verhaal een klein beetje geweld wordt aangedaan. We laten <laughs> het midden, dat vechten jullie maar in jullie eigen tijd uit. Als jullie bij uh, het Concertgebouw Orkest aan de slag gaan, zit je dan ook naast elkaar? Ja, we zitten ja. uh, altijd naast elkaar. Uh, we zijn met vijf feministen in de groep en... Uh, het is altijd zo ingedeeld dat Martin en ik naast elkaar zitten. En dan uh, vanavond in het concertgebouw, is, uh, is dat ook echt een thuisgevoel? Want jullie reizen nogal wat. Is dit echt een thuiswedstrijd? Martin? Ja, het, het, is, het concertgevoel voelt altijd als thuiskomen. Ja, we reizen natuurlijk de hele wereld over. En vooral dit jaar is uh, extreem. Uh, we gaan zes continenten uh, zijn we aanwezig. En waar we ook spelen, als we weer terug in het concertgebouw komen, ja, het, het voelt echt als thuiskomen. Ik bedoel, elke keer als je die trap weer opkomt en het podium opgaat, uh, is het weer bijzonder. Het is gewoon een hele bijzondere... Zo, en nu al 125 jaar, ja, daar moeten we trots op zijn. En we zijn er zelf ook erg trots op. Want Nico, hoe is dat op daar te spelen? Je ziet op dit moment zo'n reclamecampagne eh, op televisie over het Concertgebouw. Van alles klinkt hartstikke mooi. Geldt dat ook in het bijzonder voor tromboners? Klinkt die alleen zo goed als in het Concertgebouw? Um, het, ja, het is moeilijk te omschrijven. Maar het, het, de zaal helpt je om, om, om een betere muzikus te zijn. Als je thuis of in een klein hokje aan het studeren bent, dan, ja, dan is het soms vechten. En op het moment dat jij op het podium bent en je begint daar te spelen, dan smelt alles samen. Elke aanzet die lijkt ineens vanzelf te gaan. Dus de zaal helpt enorm om je kwaliteiten, zeg maar, helemaal te te uiten die je, die je hebt. En vanavond, Nico, voor jou een bijzonder een, een leuke avond. Want jullie spelen natuurlijk voor de koningin... voor de aanstaande koning en zijn ega. En na afloop eh, begrijp ik... dat je ook Maxima mag ontmoeten... na afloop van deze gala avond. Ja, dat klopt. Wij, het hele orkest komt heen in de spiegelzaal na afloop. Omdat het een soort verjaardag is... van het concertgebouw en het concertgebouworkest. En daar zal... Uh, prinses Maxima aanwezig zijn... en Willem-Alexander... en koningin Beatrix... En een aantal orkestleden worden voorgesteld. Dus ik mag even een praatje maken met het lot. Kijk eens, en Martin moet dan achterblijven. Eva, dan maar over het programma met jou, Martin Schippers. Uh, iets heel bijzonders wat eruit springt, waar we echt naar moeten luisteren... Naar, waar, we echt, waar we echt naar moeten uitkijken? Nou, eigenlijk alles. Het, het programma is zo samengesteld... dat het één groot hoogtepunt is met, uh, ja, met een paar fantastische uh, solisten. En uh, ja, de fantastische zaal uh, die wordt uh, extra in het zonnetje uh, gezet natuurlijk. Het is allemaal te beluisteren vanavond op Radio 4 vanaf 8 uur. Op televisie wordt het concert uitgezonden om 11 uur. Op Nederland 2 het jubileumconcert van het 125-jarige Koninklijk Gebouw Orkest. En het bijbehorend gebouw. Heren Schippers, ik dank u hartelijk en ik wens u een genoeglijke avond. Bedankt. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-journaal. Uh, Joost Eermans, jij zit klaar in de kapel in IJssel. Wat voor hey, muziek Tim. ga jij maken? Muziek nou muziek uh, maken we nou, misschien België van het goede doel. Zou ik wel weer klaarzetten. Uh, als, ik, uh, als ik aan de knoppen mocht zitten in Hilversum. Maar ik, ik ga het wel over onze zuidenburen hebben, Tim. Uh, commotie alom. Uh, we zijn met z'n allen boos op de Belgen. En waarover gaat het dan nou, over dat snelwegvignet? Uh, elke Nederlander moet tol gaan betalen als je op de Belgische snelweg uh, komt. Vanaf 2016 weliswaar. Ze zeggen namelijk daar... van alle voertuigen op de Belgische snelweg... komt de helft uit het buitenland. Maar ze betalen niet mee aan het onderhoud. En dat kunnen we ook merken trouwens. Want het is net of de postkoets nog overheen moet uh, in België. Ik weet niet of jou dat ook opvalt. Het is nogal een verschilletje als je, als je de grens hebt. Je weet precies met je ogen dicht wanneer je op het Belgische asfalt gaat. Ja. Precies, broem, dat broem, is broem, nou exact het probleem. Broem, trek hem maar broem, een paar uur. Broem. Ja, precies. Gidding, gidding. Kun je ook klaarzetten trouwens... als je toch met cd's aan het rommelen bent. Um, anyway, wij zeggen... Wat een onzin. Ik eh, vind het nogal eh, discriminerend om Nederlands daarvoor aan te slaan. Belgen worden hier ook niet gepakt. Dus mijn stelling is: Tolvignet België is gewoon pure discriminatie. Ik heb de hoofddirecteur van de AWB, Guido van Voerkom, in de show en eh, ook een verkeerskundige laten licht schijnen. Eh, bel ons, laat uw boosheid klinken over deze Belgische tolheffing 0800 21.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 Kijk op flexitarier.nl en let op, op is op. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Met de zomer voor de deur is het fijn om te weten of de airco nog goed werkt. Daarom heeft Volkswagen een indrukwekkend aanbod. Binnenlopen voor een gratis aco-check. en indien nodig een airco-onderhoudsbeurt met ruim 50% korting voor maar 99 euro. Ah!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 Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Gerrit Diemstra. Het effect van het koude zeewater was vandaag goed te merken. Want aan zee was het mistig en koud met maximum temperaturen van slechts 5 graden. Terwijl het in het oosten van het land een graad of 10 à 11 werd. Vanavond is het overal droog. Maar vanuit het zuidwesten nadert een nieuw regengebied. En dat arriveert rond middernacht in het zuiden van het land. En trekt dan naar het noordoosten. Tegen de ochtend wordt het in Zeeland weer droog. Het koelt af naar 2 graden in Groningen voor de regen uit. Tot graden graad of 6, 7 in het zuiden van het land. En morgenochtend regent het nog steeds in het noorden en noordoosten. Maar de regen trekt weg. In de rest van het land is het meest droog met enkele opklaringen. Wel is er kans op een enkele bui. In het zuidoosten is veel bewolking. En daar is kans op wat regen. Voor morgen 9 graden in het noordwesten. Tot plaatselijk 13 of 14 in het oosten van het land. De wind waait morgen uit richtingen tussen zuidoost en zuidwest... en neemt toenarmatig naar matig. Aan zee is hij vrij krachtig, windkracht 5. Een vrijdag trekt er opnieuw regen over, vooral in het zuidoosten van het land. Zaterdag is het meest droog, maar wel zijn er wolkenvelden of mist. En vanaf zondag wordt het voorjaarsachtig... met temperaturen variërend van 12 graden op de wadden... tot 21 in het zuidoosten van het land. En na het weekend blijft het relatief zacht. ADB nee, Verkeersinformatie. De avondspits is nu al voorbij. In uitzondering op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar staat tussen knopen Dijl en Meteren 3 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. tolvignet Belgen is pure discriminatie. Welkom in het theater van het argument. Welkom bij Avondspits. Bel WNL 0800 1121. De ANWB is zeer boos luisteraars over de Belgische plannen voor een tolvignet. Ze wil dat ons kabinet actie onderneemt om het onzalige plan van de Belgen van tafel te krijgen. Nederlandse automobilisten moeten vanaf 2016 een vignet aanschaffen... voor het gebruik van de Belgische snelweg. En een jaar vignet zou je zomaar 100 euro kunnen gaan kosten. Zo langs brand kan je door heel Europa geen snelweg meer opdraaien... zonder direct extra wegenbelasting te moeten betalen. Vignetten, tolheffing, milieustickers enzovoorts. Alleen Nederland en Duitsland doen er nog niet aan mee. Je wordt er horen tol van. Je zult maar wonen in Noord-Brabant en werken in Gent. De ANWB is naar mijn smaak zeer terecht boos. Wij slaan hier ook geen Belgen aan. U mag reageren. Tolvignet in België is, wat mij betreft, pure discriminatie. België nou. 0800-1121. Steunt het protest van de ANWB-luisteraars, zeg ik. Goedenavond. Geen tolheffing op die Belgische wegen. Eh, mevrouw Schultz, onze minister van Infra... die vindt het prima dat de ANWB dit allemaal aankaart. Ze onderstreept ook dat het vignet niet onevenredig discriminerend mag uitpakken. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Vindt u terecht dat wij daar door het land crossen richting Frankrijk... want lang moet je er ook niet blijven... Eh, of zegt en dat we daarvoor betalen? Of zegt u van, nee, wat een, wat een onzin. Ik eh, laat hier ook geen Belgen betalen. Ze moeten zelf maar meer wegenbelasting ophoesten... Om die verschrikkelijke wegen wat meer bij te spreken. U bent welkom bij dit mooie programma op 0800 1121. Of doet het via de hashtag eens, hashtag oneens. Straks de hoofddirecteur zelf van de ANWB. En eerst even de tweets. Vincent zegt mij eens, straks te weinig ruit om alle stickers te plakken. België, Oostenrijk, Zwitserland, wie volgt? Nou, kan het lijstje bij de ANWB, dat is verschrikkelijk. Noorwegen, Servië, Zweden, Denemarken, Hongarije, Oostenrijk, Slovenië, Zwitserland, Frankrijk, Kroatië, Polen, Slowakije. Nou, dan ben ik op de helft. Peter twittert, Eerdmans, geen discussie. Wel, willekeur in Europa. Oplossing Belgen vaartol laten betalen voor de schepen in de Westerschelde. Zo kan die ook. Ik ga naar mijn eerste beller. Op lijn 1. Iwan uit de avond Joost. Even je radio uit, Iwan, als je wil. Ja, dat heb ik al gedaan. Mooi. Uh, ik ben niet eens met je stelling. Nee. Uh, als je gaat iets gebruiken, dan uh, vind ik het uh, normaal dat je daar ook wat voor betalen. Ja. Uh, voordat wij naar de Belgen kijken, moeten wij naar de situatie in Nederland gaan kijken. En er is geen andere land ter wereld, waar uh, moet je zoveel, verschrikkelijk veel aan wegenbelasting betalen. En uh, voordat wij naar de Belgen uh, gaan uh, kijken en uh, ja. de situatie daar beoordelen, moeten we ook naar de BPM-belasting uh, gaan kijken. Uh, ja. Er is geen andere wereld in Europa, een andere land in Europa, waar je zo'n uh, invoeringsrechten stelt. Voor een rijdelijke auto betalen, gauw zo 10.000 oh, euro. Je, je moet even over de wegen blijven hebben, volgens mij. En dan betalen wij ja. inderdaad veel belasting voor hele mooie wegen. In België betalen ze heel weinig wegbelasting voor hele slechte wegen. Maar dat is toch niet ons probleem? Ik vraag me af hoe die Duitsers dat regelen. Omdat ze ja. daar geen wegenbelasting betalen ze 200 Duitse marken of euro per jaar. Kijk, daarom. die automobilist in Nederland wordt gewoon uitgemelkt. Mm. En wij nu gaan, we, gaan we zich uh, met die toestand in België bemoeien. Dat is toch belachelijk? Oké okay, Ivan, hij staat erbij. Dankjewel. 0800... Prettige avond. Prettige avond, dank je Ivan. 0801121. Tolvignet Belgisch pure discriminatie. Ik ga naar uh, Jan uit Hengelo. Goedenavond. Goedenavond. Ik vind er ook geen discriminatie. Het gebeurt in heel Europa. Ja, dat, behalve... ja bij ons alleen niet, uh, Jan. Nee, maar dat komt ook nog wel. Maak je maar niks te doen. En onze, die, die onze wegenbelasting is natuurlijk torenhoog als je een beetje een grote auto hebt. Ja, maar wat wil je daarmee ik, zeggen? Dat, nou, dat wij, uh, wij gewoon ook voor de buitenlanders gaan hebben. Want jij zei net Duitsland niet. Nou, ik woon dus kort aan de grens. Als ik naar Münster heen ga, moet ik ook maar vier voor de binnenstad. Anders mag ik de binnenstad ja, niet meer met mijn dat, auto. Dat zijn de milieustikkers voor de steden in Duitsland, geloof ik, hè? Ja, maar ik bedoel, dat kost ook geld. Ja, ja, ja. ja. Dus dat... Nou, dan zijn wij de enige in Europa. Nee. Zijn wij zijn nee, in principe zo'n beetje de enige, ja. Dus voor hier ook maar een vierde voor de buitenlanders. Ja, Jan, dankjewel. Gekke hengie van Europa. Het is weer eens bewezen. Nederland als enige heeft geen tol. De rest van Europa wel. Ik vraag me af wat, wat Guido van Woelkom daar van, zo meteen van vindt. Misschien moeten wij het ook wel gaan doen. Uh, Wijzenhuis zegt, Eermans, ook in Duitsland kom je bijna geen stad in zonder te betalen. En dan inderdaad voor die milieustikker. Met een oude auto is het helemaal verboden. Zegt Wijsneus en uh, Lavos twittert eens... het wordt tijd voor Europees beleid. Dat kan zo op een verkiezingsposter. Ik ga naar Karel uit, uh, uit Dordrecht, Karel Visbach. Ja, goeiedag Karel. Karel. Uh, ja, ik vind ook uh, dat het of Europees beleid moet zijn... of voor mijn part uh, uh, beleid binnen de Benelux. Maar dit is te gek. Uh, we kunnen ze wel uh, dwingen, misschien, met... Uh, met een, uh, hoe heet dat? Ja. Een vaarwegen. Ving, ving, vignet. Ving, ving, vignet, bijvoorbeeld ook voor de Westerse ja Nou, als je dat al als je dat gaat opperen, dan, uh, nou, dat, dan krijg je vuurwerk. Nou, dat klopt. Dat klopt inderdaad, Karel. Maar goed, het punt is ook dat je denkt. Ja, uh, één Europa, uh, blijkbaar uh, kan, het, kan het gewoon gebeuren zonder dat er iemand iets aan doet. Hè? Geen, geen Europees parlement komt hier aan te pas. Het wordt je gewoon, uh, het wordt gewoon uh, opgelegd. Ja, dat zijn dan weer binnenlandse aangelegenheden die ja. heilig zijn. Maar ja, als zij dat heilig willen, dan kunnen we ook zeggen: Nou, weet je wat, wij vliegen voortaan niet meer uh, vanuit Zaventem, maar gewoon weer vanuit uh, Schiphol en, uh, en Rotterdam. Gewoon links laten liggen, die Belgen. Hè? Ja. Karel, doen ja. we. Dankjewel, Karel Visbach uit Dordrecht. Ik ga naar de hoofddirecteur, Guido van Woerkom, hoofddirecteur AWB. Goedenavond, Heer van Woerkom. Goedenavond. Nou, uh, we, we krijgen gemixte reacties hier binnen tot nu toe, meneer Van Woerkom. Um, vindt u het ook discriminatie van de Belgen? Nou ja, het is natuurlijk heel merkwaardig dat uh, de Belgen niet hoeven te betalen en de buitenlanders uh, wel. Ja. En uh, ja, dat kan je discriminatie uh, noemen. Ja, daar is niks mis mee. Uh. Nou, ik ben het met u eens. Nou, is het wel zo dat de Belgen meer wegenbelasting moeten gaan betalen, zeggen tegenstanders van mijn stelling... Nou um... ja, ja, wat ik dus hoor is dat uh, de Belgen, en ik heb uh, vandaag met journalisten ook nog over gesproken... ...in principe uh, er niet op uh, achteruit mogen gaan met dat nieuwe systeem. Nou, de buitenlanders gaan er wel op achteruit, want die moeten gaan betalen... Uh, dus uh, ik begrijp niet dat men zegt uh, dat de Belgen dan ook uh, meer uh, gaan betalen. Dat heb ik niet gehoord. Uh. Oké, okay. staat wel geloof ik in een plan ergens van een minister van... Een of... Nou goed, ergens in. Uh, maar meneer Van Woerkom, uh, wij zijn de enige geloof ik in Europa die nog niet iets doet aan tolheffing of een milieusticker of een vignet. Uh, wat zegt u als ANWB? Moeten wij die kant op om onze buitenlandse gasten ook eens te trakteren? Nou ja, we zouden nooit een systeem in werking moeten stellen waar alleen de buitenlanders voor moeten betalen. Dat vind ik ongastvrij en niet, maar, niet passen bij een, bij een open economie. Zij doen het wel bij ons. Um, dat, dat, dat, daar moeten we dus ook tegen, tegen strijden. He, ja. um, ik, ik, wij vinden dat als AMB ook een hele rare... ...ontwikkeling dat, uh, dat buitenlanders moeten gaan betalen... ...dat een volkomen in strijd met het uh, vrije verkeer van goederen en ja. mensen in, uh, in de Europese Unie. Ja, ik hoop dat u het redt, want het is natuurlijk veel beter dat die Belgen het niet gaan doen. Maar wat we hebben überhaupt te zeggen, als de minister al niet echt op oorlogspad is, onze minister Schultz... ...die vindt het prima wat u doet als ANWB en uw website en uw meldpunt enzovoorts... ...maar ja, hoe komen wij daarin verder in, in Brussel? Nou ja, we hebben een paar, een paar mogelijkheden. We zullen in ieder geval ons verstaan met uh, de drie regeringen die er in, uh, in België zijn: de federale regering, de regeringen Wal van Wallonië en van Vlaanderen. Ja. We zullen ons wenden tot, uh, tot de Europese Commissie. Dus wat dat betreft, wij zijn nog wel eventjes bezig. Uh, nou, en het liefst natuurlijk met steun van, uh, van het kabinet. Nou, Avondspit staat volledig achter u, meneer Van Woerkom. Daar da da kunt u van verzekerd zijn. Uh, ik moet u wel zeggen dat het al een hele lange tijd, dacht ik, werd uitge wordt uitgesteld. Hè? Het was al veel eerder gepland. Ja, er is al. Weer tien jaar geleden is er ook over gesproken. We hebben ook al eerder de actie uh, tegengevoerd. Ja. We hebben dat altijd toch tegen kunnen houden. Ja, nu uh, is het weer, uh, weer opgepakt. Uh, nu men weer een regering uh, heeft. En uh, dat is voor ons weer aanleiding om te zeggen: ja, Belgen gaan niet die kant op. Nee, zou u vinden dat minister Schultz meer moet doen? Wat meer dan wat ze tot nu toe eigenlijk aan reacties geeft? Nou ja, ik denk dat de minister even de kat uit de boom uh, kijkt. Die heeft natuurlijk veel meer uh, dingen te bespreken met, uh, met de Belgen. Die ja. denkt van nou, misschien geen, geen ruzie op dit, uh, dit moment. Nee. Uh, nee. Maar ik hoop wel dat, we, dat ze ons wil steunen op het ja. moment dat het allemaal daar echt serieus wordt. En anders adviseert u de mensen om om te rijden? Gewoon via Luxemburg en, en niet door België? Nou ja, dan je zal in ieder geval afwijkend, uitwijkend gedrag gaan, gaan zien. Dat hebben we altijd gezien. Maar wat voor de Belgen zelf ook onverstandig is om hun toerisme in de waagersveld te nou, stellen. Want er zijn een hoop mensen, mensen, die het leuk vinden om ja. een weekendje Antwerpen, Brussel of, of Brugge te gaan te gaan doen. Ja, en als je dan voor, voor extra euro's wordt aangeslagen, dan denk je van nou ja, Misschien toch ook, maar niet. Nou, ik ben het daarmee eens. Dat is inderdaad wat er, wat er kan, kan gaan gebeuren. Dank u wel, meneer Van Woerkom van de ANWB. Uh, u kunt nog mee door 21. Die tolheffing in België is pure discriminatie. Hashtag eens, hashtag oneens. Kijk, die Belgen zeggen, de helft van die voertuigen... die reist gewoon uh, verder door naar een ander oord. Dan zeg ik, ja, maar ze stoppen wel om te tanken... en om een hapje te eten, enzovoort. En misschien om te kamperen. Nou, dat kunnen ze dan ook meteen door hun haar smeren. Uh, Max de Mooi zegt, Eermans, eigenlijk zou je juist geld... ...toe moeten krijgen als je door België gaat met je auto. Zo kan het ook nog eens een keer. En Matthijs Noord het uh, eerbans eens... ...ik begin me steeds meer de functie van één Europa af te vragen. Nou, dat is ook inderdaad een hele goede. Uh, Jeroen Rodemans uit Amsterdam, welkom. Ja, uh, goede avond is het. Uh, nou inderdaad, ja, ik, ik, ik vind ook heel, uh, heel erg wat je net zegt. Het is een Europese communie en we moeten overal gaan betalen... ...om over de weg heen te mogen... En wij, voor ons als Nederlanders en Duitsers, scheel. Wat je net al zegt in Duitsland, ja, dat doen ze eigenlijk ook niet. Nee. En, uh, Nou ja, als je dan uh, zoveel geld uh, weg moet brengen. Ik weet niet wat we allemaal weg moeten gaan betalen aan, uh, nou. aan Brussel. En, en, dan, en, dan, en dan krijgen we dit. Ja, ik, ik vind, het, uh, vind, uh, vind het een kwalijke zaak. Ja, je bent sowieso. Ben je alleen al in België op. op ook al is het maar om, om, om tien minuten even iemand op te halen, ben je al zeven euro kwijt. Daar komt het eigenlijk op neer. En, uh, ja, Heel erg, ja, heel erg. We hebben een couriersbedrijf ook en dan moeten we oh. ook naar Brussel, maar ga, ga maar één klant uitleggen van ja jongens, het wordt even duurder een Nederland. Precies. Ja, goed, uh, weet je, dus het is echt, uh, nou ja goed, het ja. is een beetje jammer voor die Belgen, ik snap het niet helemaal. Maar nee, we, we Jeroen. Wij gaan veranderen denk ik. Nou, we gaan omrijden Jeroen, dankjewel. Oké, okay, oh, okay. we rijden om met avondspits natuurlijk, via de rechterkant wat mij betreft. Ja, het wordt inderdaad duur, de bodemloze punt van Brussel, er moet al meer geld bij. Maar dan in de federale staat, wat vindt u, is het pure discriminatie, dat tol vind Pedro zegt mij, je beroepsverkeer keer oké, okay. particulier is dom, blijven de dagjes mensen ook weg. Het kost uiteindelijk geld, eens uh, zeg ik u daarbij. Uh, we gaan naar Maarten uit, uh, uit Zutphen, Maarten, uh, Broens. Hoi, goedenavond Joost, hoi. Um, ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar als je door uh, Duitsland of door Nederland rijdt, uh, dan is er continu werk aan de weg. Ja. Um, dat betekent dus dat wij continu, um, en ook misschien de Duitsers wel, uh, belastinggeld investeren om de wegen een beetje op orde te houden, zodat je er uh, normaal uh, overheen kan rijden. Zeker. Um, en Guido van Workom gaf ook al aan van uh, tien jaar geleden was het al een probleem, omdat de wegen slecht waren. En ik heb eigenlijk gewoon sterk het gevoel dat, uh, dat met deze maatregel er een gat gedicht moet worden voor geld dat de Belgen in de afgelopen 20 jaar liever op een andere manier uh, uitgaven dan uh, weet ik van wat hij uh, wil. Ja. Dus ja, het zijn keuzes, maar ze proberen het te verhalen over uh, de melkkoe. Het lijkt be dat een de beetje Cyp de Cypriotische aanpak dit, of de Griekse aanpak bijna. Ja. Of zeg ik dat... we? Uh, ja, nee, maar het, het, het heeft al een, um, als ik het moet zeggen, moet er gewoon een klein beetje weg van boter op je hoofd hebben. En uh, kijk, wij investeren niet voor niks. Uh, een bak met geld uh, als land in onze uh, infrastructuur. Ja. Um, en daar betalen we ook een heleboel belasting voor. Uh, maar blijkbaar is dat in België op een andere manier besteed, dat geld. Zo is het. En in Duitsland is het precies hetzelfde voor een hoop geld aan de, aan de infra uitgegeven. Maarten, we delen nee, bedelen, deze lijn oh, zeker hoor. Maarten Broens, dankjewel voor het bellen. Zometeen kom ik zeker nog bij de andere bellers. Die blijven nog even hangen, maar u kunt nog even aansluiten. 0800 Ik ga naar verkeerskundige Ruben Loendersloot van adviesbureau Loendersloot. Goedenavond, Ruben. Goedenavond, hallo nou, Joost. Hi. We zijn allemaal boos en de AWB voorop. En ik zeg terecht, is dit Nederlandertje pesten? Uh, nou, het is dus, uh, volgens mij zeker geen Nederlandertje pesten. De boosheid op zich kan ik me wel voorstellen. Uh, het is geen Nederlandertje pesten. Het is natuurlijk in principe voor alle automobilisten die door, door het land heen willen rijden. Uh, Zwitserland, uh, Oostenrijk, uh, Kroatië, Slovenië, die ja. kennen het ook. Dus wat dat betreft... Uh, er komt het vaker voor? Maar is het niet gewoon een simpele melkkoe? Van jongens, we kunnen het zelf allemaal niet bolwerken. We, we durven onze burgers niet te belasten. Dan, dan trekken we het maar uit de portemonnee van de, van de, buitenlandse, de buitenlandse gasten? Nou, dat geloof ik niet. Kijk, sowieso betalen, gaan de Belgen uiteindelijk zelf ook meer betalen. door een, een hogere wegenbelasting. Ja, meneer Van Voorkom wist daar niks van. Die zei: Joh, dat, heb ik, dat is volgens mij helemaal niet zo. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk niet alle stukken van de Belgische politici erop nagelezen, maar dat is in ieder geval de informatie die mij bereikt heeft. Dus okay. wat dat betreft zou je dan zeggen, is het niet alleen maar bij het landetje pesten. Uh, kijk, zo'n tol uh, vind je, het kan ook, heeft ook gewoon een positieve bijdrage aan, uh, aan de keuze die mensen gaan maken. Uh, het enige nadeel van het Belgische systeem is duidelijk wel dat je uh, zeg maar, uh, heel nadrukkelijk uh, de tol op alle wegen legt. En dan wordt het natuurlijk wel wat ander, ander verhaal dan in vergelijking met bijvoorbeeld uh, Oostenrijk of Zwitserland. Ja, het gaat voor, alleen gaat het gelden voor de Europese doorgangswegen begrijp ik, dus niet voor de secundaire wegen. Maar de Belgen krijgen het geld sowieso terug, althans hoeven niet, te voor, niet voor te betalen. Um, maar ja, oké, okay. heeft het dan effect, dan betekent het dat wij om gaan rijden, we gaan België meiden. Uh, wat, wat is dat voor het gewenste verkeerskundige effect wat, wat u betreft? Nou ja, kijk, het zal misschien iets rustiger worden op de, op de Belgische wegen. Uh, er zal vooral, natuurlijk aan de, aan de oostkant, wordt daar een andere keuze gemaakt... ...waardoor mensen meer door Duitsland gaan rijden. Uh, tegelijkertijd, uh, het, het, het zal uiteindelijk niet heel veel zoden aan de dijk zetten... ...als het gaat om de hoeveelheid verkeersbelasting. Die zal niet veel minder worden. Nee. Het is wel zo dat ze natuurlijk uiteindelijk wat meer in, uh, geld in de laag ja, krijgen... en als in ja. wegen dan gaat het wel de goede kant op. Ja, dat is een ordinaire melkgoed, denk ik. Zou het een maatregel zijn tot slot, meneer Loendersloot, om het ook in Nederland te doen? Nee, in Nederland heeft dat, heeft dat vrij weinig uh, zin om een, een, een zo'n vignet in te voeren. We hebben. In Nederland moeten we nou eenmaal die weg op. We hebben eigenlijk heel weinig alternatieve routes. Zeker uh, de snelwegen. Kijk, zoals in Frankrijk, daar heb je de N-wegen. De route nationaal die uh, toch een beetje onder het, uh, ja. het snelwegennet hangen. Dat hebben we niet in Nederland. Dus als je het in Nederland gaat invoeren, dan denk ik dat we alleen maar de verkeerde kant op gaan. Tenzij de politie hier ook... Uh, uh, ja, voor, voor de Duitsers. Noodkoel. Tuurlijk, voor die Duitsers kiezen die naar onze stranden rijden. Dan pakken we ze terug. Ja, maar goed, uh, als je kijkt hoe vaak dat voorkomt... dan denk ik niet dat het nou een dat... uh, met geld uh, wordt te ingehaald. Weinig. Ja, oké. Okay. Ja. Ruben loenen dank je zeer voor de reactie in de avondspits. Peter twittert het oneens. Amsterdam verhoogt de toeristenbelasting. Ik kan me voorstellen dat België een wegenheffing invoert. EU dwingt landen om te gaan schrapen. Tof in België is gewoon pure discriminatie. Mark, ik vind het leuk. Is ons uit als advocaat uit Heemsteden. Mark, goedenavond. Hallo, Joost. Goedenavond. Ja, eh... Um... Wat betreft je stelling, daar zou ik het eigenlijk oneens zijn omdat ik denk dat die discriminatie niet zozeer op Nederlanders ziet. Ik denk dat alle buitenlanders er niet uit zijn, maar verder ben ik wel tegen de tol hoor, laat dat duidelijk ja. zijn. Ja, ja. Uh, de bewegingen zijn werkelijk bedroevend slecht, laten we die eerst eens maken. Precies. In Zwitserland, waar ik was op wintersport, betaal je elk jaar 31 euro, gebruik ik ook maar één keer. Dan krijgen de mensen wel fatsoenlijke wegen. Kijk. Uh, als je in Duitsland bent, als je, je, je bij Arnhem de grensoverheid... dan zijn de, de rechte strook en dan kunnen we beter niet rijden. Het is helemaal van nee. elkaar geschud. Dat komt voor vrachtwagens. Doe het anders voor vrachtwagens. Ja, als alle landen al tol hebben... Ja. dan kan Nederland het ook wel invoeren voor uh, vrachtwagens. Die maken het meeste kapot. En die moeten en, betalen. Ja, ja. De, die, die uitwijken heeft dan toch geen zin meer als iedereen het doet. Oké. Okay. Mark, dank voor je reactie. Goed. Hé, hey, merci. Oké, okay. okay, We gaan naar België, want dat vind ik leuk. Dan belt iemand uit België. Jasper Kiemenaai uit Poppel. Goedenavond, Joost. Speek ik je Jasper. Jasper. Hallo. Ja, Jij, nou, be ben... Jij bent. Ja, ga door. Je bent geen Belg, ja, volgens mij. Maar wel een Nederlander. Nee, een Nederlander die net over de grens in België woont. Oh jee. En ik verbaas je ik dat we zelf in Nederland geen vignetten hebben. Ja. Uh, Wij moeten altijd het netste jongetje van de klas zijn. In België hebben ze begrepen: van ja, waarom moeten wij in Frankrijk en Zwitserland wel betalen? Ja, alleen als doen, is dat niet gewoon onze eigen fout. Ja, maar we doen het niet, Jasper, omdat, omdat in, in België rijden de helft van de wensen op de weg zijn, komen met een buitenlands kenteken. Bij ons helpt het niet, zegt ook net de verkeerskundige: we hebben gewoon veel te weinig buitenlandse automobilisten om, uh, om uh, uit te, te melken. Nee, maar vanuit Belgisch perspectief kan ik me het wel voorstellen. En wat heeft de ANWB ooit gedaan om het in Frankrijk tegen te gaan? Oei, dat is in 1814 of zo? Ja, nee, maar ja, ik sta elke keer als ik op vakantie ga naar Spanje of naar Frankrijk. En uh, Een godsvermogen aan, uh, aan Ted. Mm -hmm. En nou, ik hou hier en dan vallen we met z'n allen over die Belgen heen. Ik zei het maar op. Jij vindt het vreemd. Ik vind het uh, vreemd, omdat we weinig aversie uh, tegen te tege de al andere al Ja, ja, zelf. Nou, is het punt. Ik noteer hem erbij, Jasper. Dank je wel. Ja. Uh, Marcel Groeze zegt avondspits ook een goede manier van, uh, om van drugstoeristen af te komen. Die houden niet van tol betalen. <laughs> en Hypie Bongers zegt mij, Eerdmans rekeningrijden is niet doorgaan dat België het niet wou. Wij hielden ook geen rekening met hen, dus niet zeuren. Martin van Stek uit Nieuw-Vennep, reageer maar. Tol van Jet je Belgisch, discriminatie. Nee, absoluut niet. Ik vind, uh, als je ergens rijdt, dan betaal je ervoor die Belgen betalen wegenbelasting. Dus als wij eroverheen rijden, betalen we net zo goed mee. En andersom uh, vind ik dat het hier ook ingevoerd moet worden. En nou zul je maar wonen in, in, in Nederland, in Limburg, en je rijdt elke dag naar België om te werken. Dat denk je er ook goedkoop. En dat klaagt ook niemand over. <laughs> nou ja, dat, dat komt uiteindelijk ook qua accijns weer in het laadje toch van de Belgen terecht. Ja, maar zijn, zijn, uh, grensgangers hebben natuurlijk uh, hebben voor- en nadelen mm. en uh, ik vind als er nadelen er komen, ja, dan moet je ook de voordelen meenemen. Mee, mee Oké. Okay. Oké okay, Martin, bedankt. Okay. Merci Bob. voor je reactie. Ik ga naar Bob de Mon uit Alkmaar. Hey Joost, goedenavond. Bob de Mon uit Alkmaar vandaan. Ik heb een zoon met uh, mijn kleinkinderen, die wonen dus in België. Die wonen in Tongres, zo'n kind 20 kilometer bij uh, Maastricht vandaan. Mm. Maar ik, ik vind het een beetje huigelachtig wat je zegt. Ja. Want als jij dus... jij zei net echt deze vorige spreker ook... Je zal maar in België werken. Maar als je in België werkt, dan ga je ook naar een Belgische tank toe. Twintig centen goedkoper dan hier zo. Politiek. Ja, dat werd ook gezegd. Maar dat haal ja, ik denk, er niet uit, hoor. Uh, we brengen onze deviezen ernaartoe. Ja, Ik vind het gewoon een beetje huigelachtig. Als ik in België ben, tank ik gewoon in België. Maar en Bob. dan ben ik weer blij dat ik een goedkope tank vol heb. Je rijdt nog beter over een, een zandweggetje... dan over de snelwegen in België. Nou Joost, ik, eh, ik rijd regelmatig over de snelwegen in België vandaan, maar ik heb nog noodlast gehad van dat ik ergens moest stoppen omdat er een eh, je lag. Nou, Tim Overdijk zei zelfs dat je het blind eh, kan merken. Dat je blind nog ja, merkt dat je België belandt, want je hobbelt er gewoon van een, van een strak... Dus ik vind het logisch ah, dat men... de wegen men... zijn iets minder dan hier zo, maar als we daarvoor moeten betalen vind ik dat gewoon normaal. Maar Bob, het is toch een ordinaire melkkoel van die Belgen om, om, om gewoon geld, geld, geld uit te slaan, niet? Wel, nee. we was er al een heleboel voor van de Belgen, als we het overal moeten betalen in Europa. Ja, behalve wij. Wij zijn natuurlijk gek enkie. Nee, nee, we zijn niet gek enkie. We zitten gewoon in een uithoekie, waar niemand voorbij komt. Dat klopt. Dat is onze pech gewoon. Daar heb je gelijk, Daar heb je gelijk in. Dat, is, dat, dat ben ik met je eens. Bob, ja, dankjewel. Dat is, dat is gewoon bleute pech, zoals de Duitsers zeggen. We dus zitten zit gewoon in een uithoekie, in, uh, dat hoekje kun je gewoon mijden als je door Europa rijdt. Yes. Oké, okay, Bob, dankjewel. Ik hoef ook geen wegenbelasting ja. betalen voor uh, Texel, want dan kom ik kom ook nooit. Nee. Dat is ook een uithoek. Ja. Ja, ja, ja. Bob, bedankt. We gaan eruit. Want uh, het loopt alweer tegen zevenen. Kan u uh, met mij me mee, mee eens zijn als u op de klok kijkt. Uh, Radio Roep Toeter zit, er, zit erop. Voor nu. Um, ik zie nog veel tweets binnenlopen. Maar zeg Cruiser, zegt, zegt Avondspins, Eerdmans als het invoert op de Nederlandse wegen. Voor de Belgen en de Duitsers. En Dirk-Jan Boes zegt mij. Eerdmans kan het niet zo zijn dat de Belgen nu ook wakker zijn. En wij nog steeds slapen. Hashtag eens. Leuk. We Dank aan u, bellers. Dank aan u uh, die, die ook mee twitterden. Vind ik leuk. Zometeen kunststof hier op Radio 1 met uh, illustrator Tipex die daar te gast is. Omroep WNL is morgen weer te zien. ochtends vanaf 7 uur op Nederland 1 met Vandaag de Dag. Daar zit in ieder geval Kim Kutter aan tafel. 7 uur dus op Nederland 1. Deze en andere uitzendingen van Avondspits zijn terug te luisteren op het bekende adres. www.omroepwnl.nl slash Avondspits was me genoegen. Dank u.